dubbelspion wij vragen uw aandacht voor een oorspronkelijk hoorspel door Karel Lans regie Leon Povel u hoort vanavond het derde deel twee projecten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 Gariveerd, ja. Zoals je ziet, hè, hardzien. En zelfs eh, normaal op tijd. Of schoon u zelf moest chaufferen. Hm? En op een avond als deze kan men niet voorzichtig genoeg rijden. Is uw gehoorapparaat naar genoegen, meneer? Ik bedoel, sinds ik er vanmorgen een nieuwe batterij in heb verplaatst. Ja, ik weet me weer van mijn volledig contact met de buitenwereld verzekerd. He. Daar, in de eetkamer, meneer Sherin. ...heeft Zeele voor u opgediend. Ah. U hebt ditmaal vermoedelijk wel eetlust. Dat zeker. Niets is zo goed voor de eetlust als een solo rikje in februari, Morsim. Hmm. Flink menu daar op de warme tafelplaten. Wijn, hobassi, soep asperis... ...gemalen vleesgerecht. Uw liefste gerechten. Zachte vooral, zoals u zich zonder twijfel herinnert. Hmm. Zeer, zeer attent...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 Wel, uw weg is vrij. Wel, dan ga ik, meneer Scherin. Ik dank u voor uw medewerking. Leef lang. Leef lang. Als ik zo vrij mag zijn, meneer Scherin. Oh. Ach, Mortzin. Wel, alles in orde. Hier. Hun interne sectiekaart. Goed voor één onderhoudsman.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 magazijnen en comptabiliteit, ze vulden het bijna geheel... doch lieten nog net ruimte over voor een vrij, laag, groot vertrek... donker als in de zoutmijnen... zodat men er slechts bij kunstlicht kon werken. En een nevenvertrek voor mijn bijzondere communicators. In het vertrek stonden telefoons met rechtstreekse, onaftapbare lijnen... interkomst, alles met of zonder beeldscherm...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 Lille, een lang blond meisje met ernstige grijze ogen. Hoe had mijn kleverige voorganger ooit een naamje voor haar kunnen verzinnen als Lie Of nog erger, kleine Lie? Onwillekeurig had ik haar Lille genoemd. Niet in anto stijl. Improvisatie moest me hieruit redden. Uh, ja, zo ben ik nu eenmaal, he. man van ingevingrijk.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 Op, lieden naar de generale staf, erger dan de zoutmijnen. Ik zal die fotoband voor u klaarleggen, maar wat u er aan heeft, voor mij is het een onnodige tussentrap. Morse signalen kunnen gemakkelijk rechtstreeks in geluid worden omgezet, of zoals vroeger op papier. Mijn gehoorapparaat moet je doen beseffen dat ik voor geluid minder gevoelig ben. Morse signalen en hyperfilm in lichtimpulsen om te zetten gaat even efficiënt. Gezichtsimpulsen die, uh, ja, ja, nou ja, die doen me iets, ik kan het niet opschrijven. Maar daarom prefereer ik fotoband.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 Ook hier was dus mijn voorganger niet populair. Ik nam mij voor dat te veranderen, maar geleidelijk. Ik herinner mij, meneer Seerin, dat u destijds informeel bent geraadpleegd. Ja, over de verdwijning van een aantal monsters banknotenpapier. Op, op dit aspect. Juist, ja. Uh, ik, als specialist van de Federale Bank, dacht uitsluitend aan een valse muntersbende.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 voor Dus nabij de kritische grens vonden wij het eerste biljet. Verderop, in Penamba, halverwege het centrale scheidingsdal, het tweede. Het derde heer kwam ons in handen daar. Tiboet, in Sembassa. Het vierde in Dagesta, allemaal dorpjes. Ja, en het laatste? Er waren er toch vijf? Het laatste was niet één enkel muntbiljet, heer, toch een lis. Een pak van honderd stuks. Heer Lis, als u weet, gevonden op een landweg. Nou, nou ik vind u dat pak verloren heeft als het testament gemaakt? Een lis met het bandje nog om. Dat bandje is van Squeeties Fabrikaat. U bewijst. Goed, bekijkt u nu eens de lijn die deze vijf vindplaatsen onderling verbindt. Die lijn is als een pijl vanuit Scria gericht op Jaro.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 over hun samenhang. Want reeds op de staf, toen ik het niet op numerieke volgorde gerangschikte pakbiljetten in de hand hield, waren mij zekere minuscule beschadigingetjes aan de kopse kant niet ontgaan. Ik wist plotseling met zekerheid: dit pakbiljetten moest mij de sleutel leveren, passend op het onontcijferbare bericht. Maar eerst zat ik met Mordziem nog in kwestie. En ik riep hem bij mij, zo gauw ik in mijn villa in Jedis was. Meneer Vens. Dat zogenaamde auto-ongeval van Zorak was geen ongeval, Mordziem. We zouden het een gelukkig toeval mogen noemen, meneer. Een toeval geheel overeenkomstig, uw bedoelingen. Overeenkomstig, in tegendeel.